6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Beurswinsten van gisteren weer teniet gedaan. Kamer wil snel duidelijkheid over steun aan Griekenland... en opnieuw wietplantage in Biesbos gevonden. Op de Europese beurs is de winst van gisteren verdampt. In Amsterdam sloot de AEX 3,4% in de min. In Frankfurt, Londen en Parijs waren de verliezen nog groter. De beurs in Frankrijk sloot bijna 5,5% lager. De Franse banken zijn volgens analisten de nieuwe zorgenkinderen op de beurs, omdat ze veel geld hebben uitstaan in Italië en Griekenland. President Sarkozy en twee grote kredietbeoordelaars... benadrukten vanochtend dat het land zijn hoge kredietstatus niet kwijtraakt... maar dat leidde niet tot minder zorgen bij beleggers. Ook op Wall Street worden verliezen geleden. Meteen na opening dookte Dow Jones in het rood... en staat nu op een verlies van bijna 4 procent. De negatieve stemming van de afgelopen tijd leek gisteren om te slaan... maar het herstel lijkt van korte duur. De Tweede Kamer wil dat er snel een eind komt... aan de verwarring over het steunpakket aan Griekenland... De Kamercommissie van Financiën houdt nog volgende week een debat over het pakket, dus nog tijdens het reces. Een groot deel van de oppositie vindt dat premier Rutte, na de Europese top van vorige maand, een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over de steun. Volgens de oppositie heeft hij zich 50 miljard euro verrekend en bijgt hij dat te erkennen.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 Vanuit een schakelkast liep een kabel onder een weiland en een weg... naar het schuurtje waar de hennep werd gekweekt. Volgens de politie was de kans op kortsluiting erg groot. Drie weken geleden werden op een eilandje in de Biesbos... 800 hennepplanten weggehaald. Op de A1 is een man opgepakt die uit een telefoniehuisje... langs een parkeerplaats ruim 10 kilo koper had gestolen...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 André Greipel heeft ook de tweede etappe van de Eneco-tour gewonnen. De Duitser bleef in de rit naar het Belgische Ardooien, de Amerikanen Farrar en de Noord-Borazon Hagen in de massasprint voor. Televini blijft leider in het algemeen klassement. Het weer vanavond vrijwel overal bewolkt en vooral in het midden en noorden af en toe regen. En er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen in het noorden nog wat regen of motregen en het wordt dan 19 tot 24 graden. Later op de dag vanuit het westen buien. Ook namorgen blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Vooral rond Rotterdam staan de files. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 naar Gouda. Dan helpt het ook niet mee als op de omleidingsroutes een paar aanrijdingen zijn. En hier is een overzicht van de opvallendste files. Dat is op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en zweden 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam door die werkzaamheden dus... tussen Delft-Zuiter-Knoopend Kleinpolderplein 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Knoopend Benelux... en Knoopend Vaanplein 3. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en Knoop het Kleinpolderplein ook 3 kilometer door wegwerkzaamheden. A20 Gouda richting Hoek van Holland, 5 kilometer tussen plein en Spaanse Polder. Dat komt door een ongeluk, de weg daar is weer vrij. En op de N15 Europoort richting Rotterdam Het staat 8 kilometer tussen afrit Brille en Hoogvliet. komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.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 In Londen was het weliswaar rustig gisteravond, maar in Manchester absoluut niet. Daar studeert Daphne Dashaar. Zij woont in de binnenstad en de afgelopen nacht filmden zij relschoppers die door haar straat liepen. Hi. Hi, en ik heb nu contact met Daphne Dashaar. Goedemiddag, goedenavond. Hi. Hi, hello. Ja, dat klinkt alsof er vandaag ontzettend veel puin geruimd moest worden. Uh, ja, behoorlijk veel. Nou, gelukkig zijn ze gisteravond al begonnen. Mensen uit pro protesten op straat uh, maken opruimen. Zodat ze s ochtends uh, beter overzicht hadden van wat de schade nou eigenlijk is. Het klonk vrij angstaanjagend wat we net hoorden. Wa waar vandaan heeft u dat gefilmd? Stond u daar dichtbij? Uh, vanuit het raam van mijn appartement. Want die jongeren die liepen voorbij? Um, nou ja, ze zijn begonnen op uh, Piccadilly Garden. Daar zijn ze eigenlijk uh, heel de avond geweest. En op een gegeven moment zagen wij op de uh, social media websites dat er uh, beweging was naar de, het BBC-gebouw op Oxford Road. En uh, onze straat is daar een, een tussendoorweggetje van. Dus uh, schijnbaar zijn ze opgejaagd door de politie ergens halverwege... en zijn ze bij ons door de straat heen getrokken. En kwam daar ook politie achteraan? Uh, niet direct. Uh, een kwartier daarna heeft hier wel een uh, tactisch teambusje uh, een tijd gestaan. Ook om de straat in de gaten te houden. Ze hebben daar iemand opgepakt. Dat heb ik helaas niet kunnen filmen. Maar ze hebben daar een, een, een, een jonge vrouw opgepakt. En uh, voor de rest is... Uh voor de rest van de nacht is het hier rustig geweest. Um, afgezien van de mensen die uh, terugkwamen naar hun auto midden in de nacht. en, en die aanvonden in scherven. Ja, en u zei, uh, wij volgden via social media. dat ze onze kant, op onze kant op kwamen. Wist u waar u moest kijken om dat te volgen? Um, nou, er worden hier heel veel dingen op de. op de Facebook vooral gepost. door vrienden, vooral. En. en uh, Heel veel websites worden doorgegeven onder elkaar. Uh, van wil je informatie, dan kan je op die en die website terecht. Of dan moet je die en die groep volgen op Twitter. Of. Dus uh, ja, dat heeft ons wel uh, veel informatie gebracht. En uh, vannacht zijn ze al gelijk begonnen met, met opruimen. Toch zal die schade natuurlijk vandaag ook te zien geweest zijn. Hoe is de sfeer in Manchester? Uh, nou, wij zijn vanmiddag even de stad in geweest om, om te kijken of we ergens konden helpen met het opruimen en, en de wederopbouw. En uh, toen was eigenlijk het grotendeels al opgeruimd. Uh, de gemeente heeft straatvegers ingezet en heeft eigenlijk alle straten gelijk uh, s ochtends vroeg schoongemaakt. En uh, in de loop van de ochtend uh, zijn daar uh, vrijwilligers op afgekomen die met... Handveger en blik en bezems uh, de winkeleigenaren meegeholpen hebben... ...met het glas scherven en de winkel op orde brengen. En het, en het begon natuurlijk allemaal in Londen dit weekend. Was er toen gelijk angst dat dat naar Manchester over zou slaan? Nee, eigenlijk niet. We hadden allemaal het gevoel en, en het idee dat wij als mensen uit Manchester... ...daar boven zouden staan. Uh, je moet begrijpen, wij zijn een werkstad en... Uh, de mensen die zijn daar niet zo op gericht en we dachten eigenlijk dat het gewoon over zou vliegen en toen op een gegeven moment hoorden we dat het in Liverpool uh, aan, de, aan, de, aan de hand was en uh, steeds groter werd en toen begon toch wel een klein beetje de dreiging over te hangen maar pas eigenlijk gistermiddag kregen wij een melding uh, als je nog de stad in moet dan uh, doe dat dan alsjeblieft een andere dag en kom alsjeblieft niet in het gebied. En wij zijn toen naar huis toe gegaan. En we hebben hier rustig afgewacht op wat het bericht van de politie zou uh, zijn. En tegen een, ja. een uur op zes is het eigenlijk losgebast, ja. En zie je nu vanavond meer, vanmiddag meer politie op straat voor de avond? Ja, vanmiddag was er erg veel politie in de stad. Uh, heel veel uh, uh, tactisch team ook. En... Uh, ja, ik hoop dat ze het wat tegen kunnen houden. Ik heb uh, vanmiddag ook al tegen andere mensen verteld. Uh, Manchester is heel erg moeilijk. Er zitten heel veel steegjes en straatjes. Dus als ze één straat afgezet hebben, dan kunnen de de, de, de rellen mensen, die kunnen dus gewoon via achtersteegjes en andere straatjes weer bij de winkels komen eigenlijk en opnieuw beginnen te plunderen. Dus dat is lastig voor de politie. Nou, voor u en natuurlijk andere mensen hoop ik daar dat het rustig blijft. Sterkte vanavond en dank voor uw verhaal. Dank u wel. Daphne Dashaar was dat, vanuit Manchester. Tot zover de onrust in Engeland. Dan gaan wij naar Italië. Daar is ook onrust. Alleen dan over de overheidsfinanciën. Vanavond is er topoverleg. De regering zit met de organisaties van werkgevers en werknemers om de tafel. Met de vraag hoe er sneller en concreter bezuinigd kan worden. Correspondent Andrea Vrede in Rome. Andrea, dat gebeurt neem ik aan onder druk van Europa. Ja, zeker weten hoor. Je kunt zeggen dat de Europese Centrale Bank Italië het mes op de keel heeft gezet. Ze moeten. Er is een brief gekomen van de ECB en dat was een paar dagen geleden. En daarin, ja, wat er precies in stond, dat weten we natuurlijk niet, maar er is voldoende uitgelekt dat we wel weten dat ze gezegd hebben, wij gaan jullie helpen, financiële steun, we gaan jullie staatsobligaties opkopen om ervoor te zorgen dat die rente van die staatsschuld weer kan zakken en het vertrouwen een beetje terugkomt. Maar dan moet Italië hele ingrijpende hervormingen doorvoeren en sterker nog zijn begrotingstekort terugdringen tot nul. En dat moet al in 2013 en niet in 2014. Dus want, zo snel mogelijk. Want dat had Berlusconi bedacht, he, dat dat dan kan. Uh, welke bezuinigingen zouden eventueel naar voren gehaald kunnen worden? Nou ja, wat, wat de Europese Centrale Bank wil... is dat eigenlijk Italië op de schop gaat. He, hervormingen die al twintig jaar niet worden doorgevoerd... die moeten worden doorgevoerd. En dat is van alles en nog wat. Dat is een liberalisering van de arbeidsmarkt. He, moet, het ontslagrecht moet veel flexibeler worden. Het pensioenstelsel moet worden aangepakt. Dat is een immense kostenpost in dit land. Moet je bedenken dat de pensioensgerechtigde leeftijd... voor vrouwen in Italië 60 zestig jaar. Dat moet naar 65, zo snel mogelijk. He, voor mannen is het wel 65, Maar in de praktijk gaan heel veel mensen ook met de fut En gaan ze zelfs al zo ongeveer op hun... 58, 59 met pensioen. Nou, dat kan allemaal niet. Er moet geprivatiseerd worden. Staatsbedrijven eh, of staatsbelangen in, in bijvoorbeeld nutsbedrijven. De posterijen, de spoorwegen. Dat moet allemaal gedaan worden. Want de economie moet gestimuleerd worden. Italië groeit niet, al tien jaar niet. Het heeft ook geen enkele concurrentiepositie zo'n beetje. En dus moet er gesneden worden. Ja, En wat wordt dat? Nou, van alles en nog wat. En daar is natuurlijk de ruzie over hè? vanavond. Wat gaan we doen? Ja, want is dit niet iets waarvan Berlusconi denkt... nou, dat is eigenlijk ook een goede kans om van Italië een stevige economie uh, te maken. Of is hij bang voor zijn kiezers? Hij is natuurlijk heel erg bang voor zijn kiezers. Dat vraag je je af of hij zich in 2013... want dan is hij... Even denken, 76, weer, weer kiesbaar zal stellen. Uh, maar ja, had, als hij het echt had gewild, dan had hij het misschien al lang gedaan. Het zijn natuurlijk enorme heilige huisjes. Want het probleem is dat de vakbonden die willen niet willen dat er aan het ontslag gekomen wordt. Uh, de de pensioenshervormingen, daar is de coalitiepartner van Berlusconi ook al geen fan van. Dus waar gaat de regering waarschijnlijk mee komen? Ja, met toch belastingen. Men, men spreekt over misschien een uh, eenmalige vermogensbelasting op tweede huizen. Op privaat vermogen. Misschien het de BTW omhoog moet... Bezuinigen op de gezondheidszorg, dat is natuurlijk altijd een goeie. Terwijl de vakbonden en eh, ook de werkgevers trouwens eigenlijk maar één ding willen. En dat is dat de regering de politiek gaat snijden in zichzelf. Hmm. Dat men eindelijk eens een keer gaat bezuinigen op datgene wat in Italië handenvol geld kost. Namelijk de politiek zelf. Italië heeft vier bestuurslagen. Nationale overheid, gewesten, provincies en gemeentes. Die provincies zeggen eigenlijk alle analisten, die kunnen gewoon weg. Dat scheelt al een Behoorlijke keuzes uh, liggen er dus op tafel. Ingewikkelde politieke kwesties in Italië. Andrea Vrede, dankjewel voor dit moment. En morgenochtend zullen we ongetwijfeld horen of daar iets concreets is uitgekomen. Zaterdag wordt er weer gevoetbald in het stadion van FC Twente. Vorige maand stortte natuurlijk daar het dak in. Maar supporters die helpen vandaag met het herstel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, het gebeurt vanmiddag uh, qua verkeer vooral rond Rotterdam en de werkzaamheden die veel files opleveren. Maar ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag een file tussen Roelenvarensveen en, en Zoetenwouder-Rijndijk van 6 kilometer lang. Uh, dat, uh, dat komt door een ongeluk, de weg daar is weer vrij. Op de, A15, of de N15 Maasvlakte richting Rotterdam was ook een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Brille en Hoogvliet staat nu 7 kilometer file. Bij de Botleck-tunnel is nog steeds de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Het Korps Landelijke Politiediensten waarschuwt voor inbraken in campers. Het aantal aangiftes is in de vakantieperiode namelijk sterk toegenomen. Verslaggever Roel Pauw zocht wat kampeerautoliefhebbers op. De A28, op een parkeerplaats staat een camper. Er zijn mensen thuis zo te zien. Meneer en mevrouw zitten een boterhammetje te eten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij komen uit Lapland, helemaal in het noorden. U komt uit Lapland. Ja, en, nee. en daar wordt niet en, ingebroken. Nee. Daar... Nee, we hebben daar nergens iets van. Mee. Nou, toch. Uh, het korps landelijke politiediensten meldt dat er in deze vakantieperiode elke dag één camper Gat. aan de beurt is. Oh, oh. Ja, ja. Dat is akelig. Ja. Ja. Mensen nemen tegenwoordig van alles en nog ja, wat mee, ja, natuurlijk. Je je kijkers ja. en, uh, en fotospullen bij je. Ja. Ja. Maar heeft u speciale uh, voorzieningen getroffen om het inbrekers Iets moeilijker te maken. Ja, ja dat is een... het. Uh, we hebben voor de verzekering een beveiliging erop als u naar de vooruit kijkt. Ja? Er zitten uh, rechts twee knompjes middenop. Oh ja, ik zie het. Ja. Als er iemand aan gaat staan schudden en het alarm staat aan, dan begint hij te piepen. Hangsloten, Zo hier en daar ook nog? Nee, dat heeft geen enkele zin. Nee. Dat is allemaal van dat plastic spul. Dat trek je met lang hangslot en al kapot. Want hier is ook al een heleboel geplakt. Dus dat helpt niet. Hè? En uh, de politie raadt ook aan om op plekken te gaan staan... waar op zijn minst meer campers zijn... En het liefst nog op een uh, bewaakte camping. Ja, maar dat doen wij al. Sinds wij oud zijn, staan we alleen maar op bewaakte campings. Je kan in het noorden mag je natuurlijk vrij kamperen, zoveel als je wil. Maar dat vermijden we eigenlijk. Ik wens je nog een uh, goede reis en ja. een voortzetting van de maaltijd. Dankjewel. Ja, in Hattem zit een grote zaak voor caravans en campers, de jong. En André de Jong laat zien wat je zoal kunt doen om inbrekers buiten de deur te houden. De zwakke plek is uiteindelijk een, een ingangsdeur waar graag een, een inbrekertje graag naar binnen wil. Ik ben net in een camper geweest en uh, de eigenaren daarvan zeiden van ah, dat is een soort plastic. Daar, uh, daar kom je met een nagelschaartje doorheen. Nou ja, Het zijn simpele materialen natuurlijk omdat het niet te veel gewicht mag, mag hebben. Uh, daarom zou je hem makkelijk open kunnen krijgen en daar kan je dus een extra slot op zetten. En die je van binnen... Je kunt dichtdraaien ook. Die je van binnen goed dicht gaan draaien. Ingebouwde kluis zou ik me kunnen voorstellen, iets onder de vloer. Ja, het is altijd belangrijk natuurlijk om uh, ergens inderdaad in, aan je vloer, aan je chassis... een uh, kluis vast te maken waar je uh, grootste, belangrijkste papieren... en sleutels en camera en iPhone en alle mooie dingen... die we tegenwoordig meenemen in kan stoppen. Ja, dat is uh, redelijk uh, recht-toe-recht-aan beveiliging. Ja. Kan het ook iets geavanceerder? Ja, We hebben hier een, een auto waar de, de sensoren in zitten... die eigenlijk in het interieur kijken. Uh, op het moment als hier iemand in het interieur is... Dan gaat dus het alarm af. Op de deuren zitten ook allemaal beveiligingscontacten. Dat betekent dat als de deur open gaat, komt dit contact vrij. En dan gaat dus uiteindelijk het alarm ook af. Meneer en mevrouw, mag ik u iets vragen? U bent op zoek naar een camper. We hebben er een. U heeft er al een? We hebben er een. We kijken even. We kunnen accessoires opzoeken. Ah, dus we komen okay. hier even rondkijken. Dus, ja. uh, Wat ideeën help doen? Uh, waar ik eigenlijk een beetje naar op zoek ben, is uh, waar je dan wel hoort in Frankrijk met de bedwelmend gas. daar je gasdetectie in zet. Oh ja. Dus maar even gaan kijken wat ze hier nog voor hebben. Okay. Uh, dat is er. Dat zijn uh, combi-apparaatjes. Het apparaatje detecteert butaangas, slaapgas en koolmonoxide. Kost dat? Uh, op en nabij de 100 euro. Dat is toch een aardige investering. Ja, aardige investering. <laughs> <laughs> maar je voelt je eigenlijk wel veilig natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus uh, als ze dan een alarm afgaan, uh, ja, mensen lopen weg, is het toch wel belangrijk. Bij de camper een verslag hoorde u van Roelpaal. Een opmerkelijke actie van de burgemeester van IJsselstein is voltooid. Burgemeester Patrick van der Brink van het CDA heeft door alle straten van zijn gemeente gelopen. Dag meneer van der Brink. Goedemiddag. Hoeveel straten zijn dat? dat? Ik heb het niet bijgehouden. Ik heb die vraag eerder, uh, eerder gehad. Maar ik geloof dat het in kilometers een kilometer zo'n beetje rond de 200 kilometer is. 200 kilometer. En hoe ja. lang heeft u daarover gedaan? Nou, het is niet zo dat ik iedere dag heb gelopen, maar ik ben begonnen in 2008. Toen hadden we een bijeenkomst van mensen van allerlei wijkverenigingen en dat was heel erg gezellig. En toen kwam ik tot de conclusie van je, er zijn straten waar ik eigenlijk nog nooit geweest ben. En uh, waar ik geen bekenden heb wonen en waar geen scholen zijn. En toen had ik zoiets van Judypont vallen. Nou, ik ga gewoon door alle straten uh, lopen. En dat heb, ik, uh, dat heb ik gedaan. Ik heb ook gezegd van nou, ik wil, voordat ik uh, eventueel op een gegeven moment een keer vertrek, wil ik alle straten gezien hebben. En dat, uh, dat is gebeurd. Dus uh, soms één keer in de week, soms één keer in de twee weken, dan moet eens dus een maand niet. Ik ging er ook vanaf wanneer de bewoners tijd en zin hadden natuurlijk. Want het werd wel echt als een, als een bezoek gedaan? Ja, ja, ik begon gelukkig vaak met koffie drinken bij iemand thuis. En als er een actieve wijkvereniging was, dan hadden die een route uitgezet... zodat ze de leuke dingen in hun wijk konden laten zien. Maar natuurlijk ook de dingen waar ze vragen bij hadden of waar ze opmerkingen bij hadden. En als ik u nou vraag waar de schoolmeester weg is, weet u dat dan? Ja, die ligt uh, toevallig vlak bij mijn eigen huis. Oh, Dat dus, hè? Mee. Dus die was ja. makkelijk. Ja, nee, dus de, de, de zijstraat van de Achtersloot. De zijstraat van de Achtersloot, bij het Vinkenervo ja. ook. Ja. En Haanderik. Ja, dat, ligt hier, dat ligt hier ook in de buurt, maar dat is meer richting, uh, richting het oosten. En dat weet ik toevallig ook omdat we daar uh, nogal wat acties hebben gedaan in verband met uh, woninginbraak helaas. Want heeft u daar nog iets aan gehad? Bijvoorbeeld bij deze buurt hadden ze te maken met woninginbraak. Is dat dan nog iets waar u iets mee kan doen? Ja, gelukkig gelukkig wel. En uh, mensen weten natuurlijk verrekt goed wat er speelt in hun eigen wijk. Vaak veel beter dan wat wij het weten. En dat was ook de reden om niet, uh, niet alleen te gaan. Dus ik kwam altijd uh, of met een wijkagent, of met iemand van uh, wijkgericht werken, of met iemand van Groen, afhankelijk van de dingen die er in de wijk uh, speelden. En uh, wat we deden is, we schreven alles netjes op. We lieten dan vervolgens zien van nou, dit hebben we opgeschreven. Is zijn dat ook inderdaad de punten waar jullie graag over willen praten? En dan na een week of zes kwam er een brief wat we allemaal gingen doen. Uh, uh, op die verschillende punten. En dan na een week of drie dan belde ik nog eens met de voorzitter van de wijkvereniging. Van joh, uh, is alles zoals we dat afgesproken hebben gedaan? En in het begin zei ik ook altijd direct van ja, nee is natuurlijk ook een antwoord. Want ik heb natuurlijk ook het verzoek gekregen voor een subtropisch zwemparadijs. Maar ja, dat zat er helaas niet in. <lacht> nee, zeg, en uh, nou, mooi initiatief van een burgemeester. Gaat u dit nou ook doen als u nog eens burgemeester van Amsterdam of Rotterdam wordt? Ik zei al tegen de burgemeester van Utrecht. Want daar liggen wij vlakbij Of Utrecht. heeft vlakbij IJsselstein. Zo is het natuurlijk. Uh, zei ik ook al van ja. Dat zou een leuk initiatief voor jou zijn. Maar dat is natuurlijk wel heel erg. Uh, heel erg groot. En ik denk dat dat niet, uh, niet te doen is. Maar mensen opzoeken in hun eigen omgeving. En uh, je door mensen laten rondleiden. In wat hun wijk is. Dat kan ik zeker iedere collega aanraden. Nou, dat doen ook veel burgemeesters wel ja, hè. Alleen dan zeker. niet iedere straat. Zoals u in IJsselstein. Nee, nou we hebben het ook allemaal netjes bijgehouden op een kaartje. Dus dat mensen ook konden volgen hoe het ging. En als ik dan. Als ik hier een paar weken uh, door vakantie of zo niet gelopen had... dan kwamen er toch wel opmerkingen van wanneer, wanneer ga je weer lopen. Kijk, En werd een van de laatste die ik gedaan heb, is mijn eigen straat geweest. Dus daar ben ik ook formeel in functie geweest. Dat was op zich ook wel heel leuk. En had, uh, had uw familie daar nog klachten? Nee, die hadden geen klachten. Nee, die, die deden ze altijd wel aan de eettafel te brengen als er wat is. Dus wat dat betreft hebben we korte lijntjes testen. Een burgemeester van de Brink uit IJsselstein. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij naar uh, FC Twente. Supporters van FC Twente zijn vandaag mee gaan helpen bij het herstel van het stadion. Zaterdag moet daar weer de eerste wedstrijd worden gespeeld. Vorige maand stortte het dak van de Groosvesten in. En Theo Verbrugge ging kijken bij die herstelwerkzaamheden. Een gebogen reling doet nog denken aan het uh, gevallen dak. Daar zie je de betonkleur nog overheersen. Dat is de bovenste ring, maar de ring daaronder. Daar worden allerlei nieuwe stoeltjes, rode stoeltjes natuurlijk, uh, geplaatst door de voetbalsupporters. Er zijn een stuk of 18. Ze hebben allemaal een witte helm op. Het gaat misschien niet zo heel erg snel, maar het gaat wel. Ze zijn al de hele dag bezig, een paar uur. Boven schaften de echte officiële bouwvakkers met gele helmen op. Die, die eten een boterhammetje. En die kijken wat er in de onderste ring door de voetbalsupporters gebeurt. En uh, zo te zien knikken ze goedkeurend. Mathieu Dolle is van Vienne Rednex. Dat is een van de ongeveer 13 supportersclubs die er zijn bij FC Twente. Er zijn ook een paar aspirantclubs. Zeg, hoe ging dit in zijn werk dat jullie hier terechtkwamen? Hoe, wat was het eerste contact en hoe ging dat? Uh, ik heb vorige week uh, gewoon Twente een keertje gemaild. Van, uh, als er iets wat we kunnen doen om uh, een stadion zo snel mogelijk af te krijgen, dan uh, laat het maar weten. Dus, uh, Twente heeft maandag denk, contact met ons opgenomen. Ja, van, uh, ja graag. Uh, Stoeltjes plaatsen kan iedereen bijvoorbeeld en weghalen. Dus uh, dat komt goed. Waarom wilden jullie het graag doen? Zodat er, er zoveel mogelijk mensen in kunnen. Je wilt toch dat er zoveel mogelijk mensen dat de sfeer gewoon zo goed mogelijk is. Uh, ja, het stadium moet vol, ik zo zeggen, zo snel mogelijk. Uh, hoe gaat het? Wat doen jullie precies eigenlijk? Ja, je kunt het volgens mij achter ook wel zien. Uh, er zijn, waren heel veel beschadigde stoeltjes. Uh, lege plekken waar nog uh, al stoelen waren weggehaald. Dus die beschadigde stoeltjes moeten allemaal weg. Uh, er moeten nieuwe op. Het is uh, op zich niet zo moeilijk. Het is gewoon een paar moeite loshalen en, uh, en, en weer vastzetten. Wat kapot is kan weg. Wat is je normale beroep? <laughs> ik ben normaal, ben ik uh, eigenaar van een evenementenbureau. Joop Münsterman, de, de voorzitter van uh, FC Twente. Supporters aan het werk, doet het u deugd? Kijk, het was uh, na de ramp, na het drama, was het plotseling helemaal muisstil in het stadion. En dat is, uh, dat is zo raar. Want al die, al die maanden daarvoor, ja, was er elke dag bedrijvigheid, moest er gebouwd worden. En in één keer was het doodstil. Plotseling was het doodstil. En nu is er weer geluid. Dit is de eerste dag dat er weer geluid is. Dat je denkt, ja, je wordt er, wordt er een beetje blij van, moet ik zeggen. Is het een noodgreep, supporters, of is het gewoon een aardige beweging vanuit die supporterskant? We zitten gewoon tegen een deadline aan te werken. Dus uh, waar haal je zo gauw al deze mensen vandaan? En uh, zij zeggen, uh, wij komen er dan en we zullen jullie helpen. Um, hoe ziet het er nu uit? Want uh, zaterdag moet hier gevoetbald worden. Hoe gaat het dan? Ja, we zitten hier gewoon met, met 25.000 toeschouwers. We zitten volgende week, over 14 dagen, tegen VVV waarschijnlijk met 30.000. Wanneer denkt u dat u eigenlijk helemaal op orde bent, uh, zoals u bedacht had dat het moest zijn? De wedstrijd tegen PSV. Uh, 29 oktober, dan spelen we hier, tenminste daar gaan we vanuit en dan hopen we ook dat dat lukt. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zoals we wel eens zeggen. Maar dan spelen we met het, uh, in een nieuwe stadion. Met het dak erop? Met het dak erop. Ja. Ja, zou jij gerust op die nieuwe tribune durven te gaan zitten? Ja, in het begin denk ik wel een beetje moeilijk. Een beetje met angst zou, wel, zou ik er wel gaan zitten. Dat wel. Maar ik zou er wel gewoon uh, gaan zitten als ik het kan. Ik uh, ga het wel proberen, ja. Ik heb toevallig mijn nieuwe seizoenskaart op uh, het gedeelte wat ingestort is. Maar dat uh, gaat er waarschijnlijk nog niet worden. Maar ik probeer wel een kaartje te krijgen. En als er een plekje op de nieuwe tribune is, gaat u er zitten? Dan ga ik er wel zitten, ja. Niet bang? Nee, absoluut niet. Ik heb er wel vertrouwen in, hoor. Help aan het opbouwen van, de, van het stadion van FC Twente. Zondag, dus moet iedereen daar weer veilig kunnen zitten. Een verslag hoorde u van Theo Verbrugge. De LOS Radioroute. Die Radioroute wordt deze week afgelegd door Mark Hamer. Morgenochtend weer nieuwe afleveringen die hij vandaag al een beetje heeft gemaakt. Mark, waar gaat het over? Vandaag ben ik langsgegaan bij een aantal jonge kunstenaars. Jonge kunstenaars die niet afhankelijk zijn van een uitkering... maar ook in deze crisistijd zelf de broek op weten te houden. Ik ging langs bij twee modeontwerpsters... die twee jaar geleden hun eigen winkel zijn gestart. Voor hun eigen werk, maar ook voor dat van andere startende ontwerpers. En ik ging langs bij een beeldend kunstenaar... die samen met vrienden een expositieruimte heeft ingericht... in het hartje van Amsterdam. Natuurlijk hebben ze ook hun zorgen over de crisis... maar het vertrouwen in de toekomst heeft de overhand. Dat morgen in de Radioroute. Mark Hamer was dat. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Radio 1 houdt u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Engeland. Mochten daar vanavond weer rellen zijn. Na half zeven WNL-avondspits met Casper Kooij. Goedenavond, Casper. Ja, goedenavond, Lucella. Zometeen hebben we een gesprek hier op de redactie van WNL met de directeur van de Politie Poli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 Radio 1, het NOS-journaal. De Tweede Kamer komt volgende week terug van recess voor een debat over het steunpakket voor Griekenland. De oppositie vindt dat premier Rutte... een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over de steun. Hij zou zich 50 miljard hebben verrekend. Op de Europese beurzen is de winst van gisteren verdampt. De AEX floort 3,4 procent. In andere landen waren de verliezen nog groter. Ook de Dow Jones staat op een fors verlies... Rusland houdt voorlopig zo'n 100 Antonov transportvliegtuigen aan de grond. Het gaat om toestellen van het type dat gisteren neerstortte in de regio Magadan in het oosten van Rusland. Met de crash kwamen alle elf inzittenden om het leven. De luchtvaartautoriteiten willen nu eerst uitzoeken wat precies de oorzaak is van het ongeluk. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Markovhoofd. Met in het noorden van het land wat regen... en ook in het midden van het land wordt het allemaal wat natter. Het zuiden houdt het lang droog. Groot deel van de nacht, denk ik zelfs. Eh, daar temperaturen die gaan dalen naar zo'n 12 graden. In het noorden, in de regen, is het wat minder fris. Met 14 of 15 graden. En morgen houden we de weerverdeling een beetje vast. Met in het noorden vrij grijs weer, van tijd tot tijd wat regen. In het zuiden wat zon. En daar dan ook de hoogste temperaturen, misschien wel 23 graden. En dan is het meteen een heel aardige dag. Nou ja, het midden zit daar een beetje tussen. In kan meevallen, maar het kan ook tegenvallen, en dat betekent dat het daar gewoon wisselvallig is. In de loop van de dag, overigens, op meer plaatsen weer wat buien die vanaf de Noordzee over gaan trekken. En dat weer houden we dan de dag daarna vast, vrijdag en in het weekeinde af en toe wat zon op vrijdag en zondag, en op alle dagen ligt de temperatuur net iets boven de 20 graden. ANWB verkeersinformatie: vooral rond Rotterdam staan nog steeds de files. Dat komt allemaal door die afgesloten A20 richting Gouda. Uh, ik geef een overzicht van de pijnlijkste files op dit moment. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade, Drie kilometer door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. A4 Vlaardingen naar Hoogvliet bij Knoop het Benelux. Twee kilometer. Twee kilometer op de A13 Den Haag richting Rotterdam... bij Knoop het Kleinpolderplein. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Knoop het Kleinpolderplein drie kilometer door die werkzaamheden. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Zeven kilometer tussen Rozenburg en Hoogvliet. Uh, dat uh, kwam door een ongeluk. De linker is bij de Botlektunnel nog steeds dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooi Heurzen wereldwijd in het rood. En na condooms, kroketten en sigaretten kan je nu ook schoenen uit de muur trekken. Bij de politiepoli staan ze klaar om agenten uit Kunduz, Afghanistan, op te vangen. Goedenavond. Komend half uur, is dit avondspits van omroep WNL, live vanaf onze redactie in Amsterdam. Met hier Twan Driessen, Goedenavond. Geenavond. U bent uh, directeur van die politie Poli. Ja. Um, er is nu een, een handjevol uh, politiemensen in, uh, in, uh, in Afghanistan. Een uh, dergelijke missie is denk ik ook nieuw voor uw organisatie. Kunt u ze helpen als ze met psychische problemen kampen? In principe wel. <coughs> het komt er natuurlijk altijd op aan of uh, politieagenten zich melden. Dat is het grote uh, probleem altijd. Dat hebben we met veteranen uh, meegemaakt en dat... Zou je bij politie ook zien. Uh, er is wel een goede zorg uh, te krijgen voor politieagenten, maar men moet zich wel melden met, die, uh, met klachten. En uh, wat we bij veteranen ook gezien hebben, de neiging bestaat toch om uh, klachten die je krijgt door ernstige gebeurtenissen mee te maken. Dat je die uh, negeert, dat je denkt van oh ik. Ik, he, ik krijg daar geen last van. Nee. En ik red het wel. Uh... Ja, er eerst bij de politie natuurlijk ook iets van de macho-cultuur, kan ik me voorstellen. Daar zullen we zo meteen over verder praten. Maar u, u geeft wel iets aan. Hein? Militairen die weten uh, uh, uh, van tevoren waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. Deze agenten in Kunduz, weten zij waar ze aan toe zijn? Ja. <tosses> nou ja, er, er zijn uh, afspraken met de Kamer gemaakt... dat uh, met deze missie dat daar goede zorg uh, geleverd wordt... Die, die zorg is in principe ook goed georganiseerd. Je moet het eigenlijk zien als een opmaat voor de zorg... die voor alle politiekorpsen in Nederland in de toekomst moet gaan gelden. En dit is een soort pilot die gedaan wordt van... is deze zorg nou goed uh, georganiseerd? Ja, want ze uh, moeten iets, iets bijhouden op een website, geloof ik ook. Hè? Nou, wat, een van de dingen uh, die we ontworpen hebben is een uh, webportal... waar politieagenten informatie kunnen uh, vinden over... Uh, nou ja, wat je zoal uh, kan gebeuren als je iets ernstigs meemaakt. Maar ze kunnen daar ook met elkaar chatten, ze hebben een forum daar... ze hebben tests waarin ze zichzelf kunnen testen... van hoe is het nou met mijn psychische gesteldheid... en uh, wanneer moet ik alarm slaan bij een bedrijfshad bijvoorbeeld. Ja. En, en, en, en deze mensen in, in Kunduz, uh, heeft u ze dan ook uh, psychisch voorbereid op deze reis? Ja, dat zat in het hele pakket. Uh, ze, ze hebben een goede voorlichting gekregen. Ze hebben ook een voorlichting gekregen over nou ja, waar ze straks terecht uh, kunnen. En uh, daarbij is ook wel een stukje geleend van Defensie... Ja. Want die hebben natuurlijk uitgebreide ervaring van... Nou ja, hoe goed moet je uh, militairen voorbereiden? Wat moet je ze vertellen voordat ze weggaan? Wanneer moet je ze weer spreken als ze van de van missie terugkomen? En dat soort zaken. Ja. Want, want, want kun je nog wat doen tijdens de reis? Tijdens het verblijf daar? Uh, nou, je moet in ieder geval zorgen dat er uh, psychologische bijstand is. Ja. Uh, dat als ze iets ernstigs meemaken, dat ze bij iemand terecht kunnen. Uh, een vertrouwenspersoon zou ook prima zijn... <kwijnt> Maar ze moeten wel weten dat ze zich ergens kunnen melden... als ze eh, nou, met een gebeurtenis blijven zitten. Ja. Want, want waar kunnen ze tegenaan lopen? Je hoort bij uh, militairen natuurlijk wel eens over posttraumatische stressstoornis. Ja. Kan je dat daar als agent er ook op lopen? Lijkt me wel, toch? Uh, in principe wel. Alleen de agenten die daar uitgezonden zijn geweest zitten op het kamp. Daar komen ze in principe ook niet vanaf. Uh, ze zitten daar dus redelijk veilig, maar mocht er iets gebeuren op dat kamp, ja, dan, dan kan je dus inderdaad een PTSS oplopen uh, als het ernstig is. Uh, aannemelijker is dat de stress die ze ondervinden door voortdurend de dreiging om zich heen uh, te voelen, dat die een grotere rol speelt. He, heeft u uh, toen uh, deze missie ter sprake kwam, deze politiemissie in Kunduz... heeft u toen achter uw oren gekrapt en dacht van nou, zullen we dat nou wat doen? Nee, hoezo? Nou ja, ik, ik kan me zo voorstellen. Uh, dat u denkt dan ook: dan krijg ik extra werk. Nou, ik. Uh, kijk, we gaan bij dit soort gelegenheden altijd uit van. zo'n uh, 5 tot maximaal 10 procent. Uh, mensen die uh, met klachten zich melden. Dat zijn natuurlijk niet zo'n hele grote aantallen. En er zit nee. nu een handjevol agenten in uh, Kunduz. Dus uh, zo'n storm zal het niet lopen. Ja. En dan komen ze terug uit Kunduz straks. En dan gaan ze weer aan de slag bij hun korps. Ja. En uh, kan me zo voorstellen dat er dan een gevoel onder de collega's heerst... van oh, die is lekker terug van vakantie. Ja, precies. En dat is ook juist het probleem. Uh, men realiseert zich in de korpse vaak niet dat er toch uh, een behoorlijke belasting is. Nou ja, voor ons is het ook spannend van hoe komen ze straks terug, die agenten. En ze moeten gewoon weer de straat op, ze moeten gewoon weer dienst doen. En uh, ja, wanneer is de druppel die er eenmaal over doet lopen... als je weer bij een uh, weekendruil betrokken raakt... Ja. of als je weer een gezin in een uitgebrand huis uh, aantreft of dat soort zaken... Van Driessen, u bent directeur van de politiepoli. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Maar eerst gaan we naar Fred Huibers. Goedenavond, Fred. Jij bent van de Hek, uh, Voujefans, een uh, populaire zanger die uh, zong het al. Vandaag is rood. Rood dus. De AEX, net ja. zo verschrikkelijk als Marco Borsato. Bijna 3,5% lager op 277. Ja. Nou, daar gaan we dan weer, hè? Ja, dat gaat. Dus eventjes rust, maar we gaan weer uh, rood naar beneden. Ja, het uh, heeft vandaag uh, toch wel redelijk lang in de plus gestaan. Uiteindelijk ja. een flinke daling. Ja. Uh, waar kwam dat vandaan? Nou, de eerste opluchting die uh, na een, een, een bijna tiental dagen van dalingen kwam... ...kwam uit het bericht uit Amerika dat de centrale bank zei... ...we gaan twee jaar lang de rente vrijwel op nul houden. Ja. Nou, dan werd ze gedacht, dat is mooi... Uh, dat betekent gratis geld. Bovendien, uh, als het nog wat somberder wordt, dan uh, krijgen we misschien weer uh, dat er geld bijgedrukt gaat worden. Maar later is toch de realisatie gekomen, waarom zegt die centrale bank dat? Omdat de groei uh, zodanig slecht is uh, dat het nodig is. Ja. En dat is eigenlijk de, de, wat nu gebeurt, een soort uh, ja, second thought. Hè. Even een realisatie, waarom gebeurt er iets wat, wat op, op heel positief is? Ja, toen werd Amerika wakker. Wat doet Street nu? Ja, politiek is uh, weer wat, wat aan het uh, voorzitter, aan het uh, zakken, uh, moeilijk richting aan te geven. Ja. Na, uh, Frankrijk, of na uh, Amerika en de triple A-status is nu ook uh, Frankrijk onderwerp van gesprek. Ja. Uh, er zou een soort van gerucht zijn dat uh, uh, Frankrijk de triple A-status kwijt uh, zou raken. Ja. Er wordt vooral benadrukt dat dat niet het geval is, maar beleggers die zijn toch uh, bang. Ja, beleggers zijn bang omdat uh, ja, alle Europese landen zijn een beetje afgaan... behalve uh, het blok Nederland, Duitsland, uh, Finland. De reden, Frankrijk heeft een heel groot staatsapparaat... Uh, dus ook veel financiering nodig. Dus de logica is, uh, zij zouden wel eens ook, als ze ze onder druk zetten... Uh, dezelfde kant op kunnen gaan als Spanje en Italië. Nou zijn er twee kanttekeningen bij te plaatsen. Eén, ja, er is een groot staatsapparaat en mensen gaan makkelijk de straat op... als er uh, aan hun rechten uh, gemoreld uh, te worden in hun ogen... Maar Frankrijk heeft ook wel een wilskracht en een politieke stabiliteit. Dat als puntje bij het paaltje komt en ze echt onder druk gezet worden, uh, meer daadkracht hebben, juist door die sterke overheid die alom gerespecteerd uh, wordt in Frankrijk, dat er ook snel maatregelen komen kunnen worden. Dus hmm. uh, denk eieren voor een geld kiezen, zullen de Fransen. Wanneer het echt spannend wordt, uh, ja, dan gaan ze om. In Italië, buurland van Frankrijk, waar, uh, wordt nu ook uh, gesproken hè, over, uh, over hoe ze moeten bezuinigen. Uh, dat gaat er heel stug, geloof ik. Ja, dat heeft ook te maken met uh, het gebrek aan uh, een, een serieuze, uh, geloofwaardige overheid. Dat is daar onder andere door Bellisconi en de hele, uh, ja, toch dat er geen echte solidariteit tussen Noord en Zuid is en dergelijke. Is dat heel erg ondermijnd, ja. eigenlijk al generaties lang. En dat is absoluut niet het geval in Frankrijk, maar wel in Italië. Uh, het zijn allebei landen uh, waar bezuinigen toch wel een beetje een vieze woord uh, wordt gevonden. Ja. Ja, het zijn landen waar uh, nou ja, hele sterke uh, verworven rechten zijn... ook sterke vakbonden die dat, uh, die, die dat niet schromen om dat heel duidelijk te maken. Maar toch denk ik, zeker in het geval van Frankrijk... als het echt uh, spannend wordt en gezichtsverlies dreigt... à la verlies van je Triple e rating dat ze maatregelen nemen. Dankjewel, Frit Huibers van HackValier. Dit is WNL, ook op internet te volgen via omroepwnl.nl. En we hebben ook iets als een Twitter-account, @avondspitsWNL. Investeringsparadijs nummer 1 ter wereld is Nederland. Wat hebben we eigenlijk daaraan? als Martine Voef. Nederland ontvangt het meeste investeringsgeld van de hele wereld. Zelfs meer dan de Verenigde Staten. Toch raar voor zo'n klein landje. Volgens Johan van der Bos, partner bij accountancybureau Ernst Jong... komt dat door het gunstige belastingklimaat in ons land. Het gunstige zit erin dat uh, Nederland heeft veel verdragen heeft gesloten. En die, uh, die verdragen die voorzien vaak in vermindering van belasting... en soms een vrijstelling of een, een terugbrengen naar nul... waar andere landen dat niet hebben. Dan hebben we het niet over de vennootschapbelasting. dan hebben we het echt over bronheffing. Maar ook de Nederlandse burger profiteert hiervan. Uh, er is werkgelegenheid meegemoeid, dus banen uh, en belastingopbrengsten. 1 miljard voor de staatskas en een aanzienlijke hoeveelheid banen. Het werkt ongeveer zo. Nou, alle investeringen, of dat nou in Nederland is of via... Uh, raken de Nederlandse economie zij het dat wanneer de investeringen in Nederland plaatsvinden... dus bijvoorbeeld door het openen van regionale hoofdkantoren of distributiecentrum... dan is daar uiteraard op zich meer werkgelegenheid mee gemoeid. En wanneer de, de investeringen via Nederland lopen, dan is dat minder... En dan is dan de sector die daar het meeste van uh, profiteert, is de financiële dienstverlening. Volgens Johan van den Bos kleven er geen nadelen aan deze koppositie. Dus laten we maar erg blij zijn dat de grote buitenlandse bedrijven... zoals Nike en Cisco hier hun hoofdkantoren hebben. Dan aandacht voor pesten. Het gebeurt op school of digitaal onder jongeren... Zo lezen we geregeld. Maar kennelijk ook bij volwassenen op de werkvloer. CNV Vakmensen heeft erom een loket geopend waar je kunt aankloppen als je geplaagd wordt op je werk. Jan Jongerjan, goedenavond. Ja, goedenavond. U bent voorzitter van CNV Vakmensen. Helemaal. Uh, wat voor klachten heeft u zo al binnengekregen? Nou, het, het, het gaat van, uh, van, van verbaal geweld tot en met seksuele intimidatie, racisme. Um, um, isoleren, bespotten. Uh, uh, uh, over uh, uh, homoseksualiteit. Ja, ik zou zeggen, noem het en het gebeurt. Maar zijn dat dan. dat, dat, dat, dat, dat klinken als grote pesterijen? Ja. Ja, dat is, dat is ook echt wel echt, het is ook eigenlijk meer ongewenst gedrag. Ja. Met een plage, kijk, een plagerijtje kan altijd wel een keer, maar een half jaar iemand uh, uh, negeren of een half jaar op dezelfde manier uitschelden of uh, uh, noem het maar op, dan dan zie je dus echt dat mensen dat niet alleen maar niet meer leuk vinden, maar dan ook zelfs uitvalverschijnselen krijgen, ziek gaan melden, productiviteit loopt achteruit, je gaat met buikpunt naar je werk. Oftewel uh, uh, het gaat niet goed met mensen die gepest worden op dat moment. Ja, ik ik, ik maak wel eens een grapje tegen een collega. Moet je vooral blijven doen? Ja toch? ja ik bedoel, daar gaat het ook niet over. Hè? Bedoel, laten we ook gewoon uh, uh, uh, een klein beetje uh, plezier en een klein beetje een uh, grapje maken. Dat is prima. Maar nou ja, de voorbeelden die we horen daarvan, zou je ook zeggen... Van, ja, dat zijn geen grapjes meer. Dat is uh, ongewenst. Ja. Um, en, en dat worden ook wel eens zaken, toch? Wat zegt u? Dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit worden ook wel eens zaken, toch? Nou ja, dat kan dus uitmonden tot een, tot, tot een zaak tegen een werkgever... Of, uh, uh, uh, of een ontslagzaak of een uh, zaak waarvan de werkgever moet zorgen voor aan de werk... Het kan zijn, dat, dat doen we dus ook via het loket, we kunnen een luisterend oor zijn, we kunnen doorverwijzen als CNV-vakmensen. Maar we kunnen ook een rechtszaak starten tegen een werkgever die gewoon niet zorgt dat er een goede werkomgeving is voor een werknemer. Ja, heeft u onlangs zo'n zaak gehad? Zo'n rechtszaak? Nee, we hebben onlangs niet zo'n zaak gehad. Uh, uh, daar zijn we ook heel voorzichtig mee. Want uh, het betekent nogal wat, ook voor de werknemer. Dus dat is ook de reden dat we zeggen, laten we eerst een luisterend oor zijn en kijken of we kunnen adviseren. We gaan veel liever eerst zorgen dat wij uh, ja, mediation doen, kijken of we het op kunnen lossen. En eigenlijk, een rechtszaak betekent dat beide beschadigd worden. De werkgever, als wel de werknemer, om wie het gaat. Dus nee. daar zijn we heel voorzichtig mee. Als laatst... nodig is, doen we het. Ik had laatst een collega, die had een punaise op mijn stoel neergelegd. Ja, heel vervelend. Ja. Moet ik dan u ook dan meteen bellen? Nou, kijk, dat dat dat. Als, als dat een keer gebeurt en u zegt van... maar nou luister, ik, ik ervaar dit als een grapje... En, en ik heb daar geen last van, moet je dat vooral niet doen. Nee. Maar als je... Uh, nou het voorbeeld wat, wat erg schrenend is... Uh, uh, je bent stagiair en je komt bij een uh, bedrijf binnen... en je stelt je netjes voor... en je vertelt de eerste dag dat je homoseksueel bent... en uh, je loopt een half jaar stage... en je wordt er alleen maar aangesproken op het feit dat je homo bent... en je wordt niet meer bij je voornaam genoemd... je wordt eigenlijk gewoon volledig uh, weggezet als, als homo... ja, dan... Uh, Mag je echt bellen en dan is het ook echt noodzakelijk dat we daar wat aan doen. Maar uh, een keer een plagerijtje, uh, dat mag, maar pas op. Een plagerijtje, een half jaar en een jaar lang die neus op je stoel, dan ga je vanzelf bellen. Op welk telefoonnummer kunnen we u bereiken? Telefoonnummer is 030 751 1045. En dat de lijn is open. We worden uh, behoorlijk gebeld, moet ik zeggen. We worden ook gebeld door mensen die bellen van ja, uh, de buren pesten me. Nou, daar waren we nou net niet voor het loket uh, opengesteld. Het is echt voor het werkloket, het pestloket op het werk. En als CNV-vakmensen helpen we graag uh, onze leden daarin. Ja, ja. want uh, je moet wel lid zijn, hè? Nou ja, kijk, lid zijn maar, van de CNV-vakmensen en uh, gepest worden. Dat is uh, sowieso verstandig en uh, dan helpen we je uiteraard. Hartelijk bedankt, Jan Jong-Jan. De beste man heet geen Jan, maar Jaap. Weet ik eigenlijk ook wel. Terug naar Twan Driessen. Tegenover me hier op de redactie van Omroep WNL, de directeur van de politiepoli. We spraken eerder al over de stress die onze politieagenten kunnen oplopen in Afghanistan. Maar ook in Nederland hebben agenten het geregeld zwaar te voortduren. En we zagen eens achter ons een man met een geweer in de lucht. En iedereen ging opzij, weet je wel. Iedereen was bang. En die man begon een paar keer in de lucht te schieten, drie, volgens mij drie keer of zo. Drie keer. Dit weekend liep de arrestatie van twee jongens hier in de Havenstraat volledig uit de hand. Een van de jongens trapte een agent tegen het hoofd... en gaf een andere agent tot twee keer toe een kopstoot. Omdat er een politieagent bij de schietpartij betrokken is... wordt het onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche. Eén verdachte uit Breda probeerde een agent... zelfs een oog uit te steken en te bijten. In Tilburg is geschoten op een politiebureau. Hier in de Brengstraat was het zaterdagnacht raak. Rond half vier schieten twee agenten een man die op de grond ligt te hulp. Maar dit komt hen duur te staan. De man die in onze ogen in eerste instantie slachtoffer was... Die is uh, later uh, is die, uh, uh, onze collega's gaan mishandelen. De politie heeft in Gouda zes Marokkaanse jongeren aangehouden. Ze worden verdacht van het gooien van stenen naar agenten en politievoertuigen. Het geweld tegen politieagenten in onze provincie loopt de spuigaten uit. Afgelopen jaren deden 158 agenten aangifte en dat is een stijging van bijna 40%. Directeur uh, van uh, Driessen, uh, u heeft het gehoord. Dit zijn berichten die zijn in de media uh, verschenen. Dit zijn berichten die u waarschijnlijk ook op de politiepolie te horen krijgt van ja. De agenten. Ja, absoluut. En meer dan dat. Ik bedoel, uh, dit zijn dan incidenten die, uh, die in het nieuws komen. Maar als je van agenten hoort die, uh, die wij spreken, dan stapelen de incidenten zich uh, voortdurend op. Uh, Is het, het erger geworden? Ja, het is absoluut erger geworden. Uh, de, nou ja, het geweld in de maatschappij is uh, uiteraard toegenomen. Uh, maar wat ook een grote rol speelt is het respect... Uh, wat men eigenlijk niet meer heeft voor de politie. Dat is een maatschappelijk probleem. Uh, daar kan de politie uh, denk ik weinig aan doen. Daar zullen we met z'n allen iets aan moeten doen. En nou, de, onze volksvertegenwoordiging natuurlijk ook. Ja, want wat kan een politieagent oplopen aan psychische problemen? Nou ja, uiteindelijk kan dat uitmonden in PTSS of erger uh, een, een chronische PTSS of een complex uh, uh, uh, psychische stoornis. Waardoor iemand helemaal afglijdt naar, uh, nou, niet meer kunnen functioneren, uh, problemen in het gezin, uh, alcohol- of drugsmisbruik. Ik bedoel, dat, dat maken we uh, toch regelmatig mee. Ja. En hoe kunnen ze die mensen dan helpen? Uh, nou, op de eerste plaats is het belangrijk dat ze zich uh, uh, melden voor, uh, voor onderzoek. En als wij uh, uh, ze onderzocht hebben en uh, weten wat er precies aan de hand is... dan kunnen we daar een passende behandeling bij zoeken. Uh, als het nog klachten zijn die redelijk uh, binnen de perken zijn... dan zijn daar goede behandelingen voor. Uh, dat bestaat meestal uit een protocol van zo'n 16 behandelingen. En dan is iemand eigenlijk weer kan iemand weer prima functioneren. Uh, als, als iemand wat verder weg is, om het zo maar te zeggen... dan, uh, dan gaat het uiteraard langer duren. Ja, want u behandelt jaarlijks zo'n 160 uh, politieagenten. Nou, die zien we voor diagnose, ja. ja. Uh, maar u denkt dat er meer politiemensen rondlopen met problemen? Uh, wij schatten dat het percentage van politieagenten met een pt6 op uh, 6, 7, 8 misschien wel 10% ligt. Van het hele politieapparaat? Van het hele politieapparaat. Uh, Ondanks is er uh, een rapport verschenen... waarin gezegd is dat 30% van de politieagenten... eigenlijk niet meer uh, in een goede conditie is om het werk uit te voeren. Nou ja, misschien zijn die getallen wat uh, overdreven. Er is nu een opdracht uh, verstrekt door de minister... om bij alle politiekorpsen een goed onderzoek te doen... van. Hoe is het gesteld met de ja. fysieke uh, weerbaarheid, de mentale weerbaarheid? En uh, wat komt waardoor? Ja, want een, een, een beetje politieagent is natuurlijk een stoere man. Geen watje natuurlijk. En als je problemen hebt, dan praat je daar misschien ook wel niet over met je collega's. Uh, dat is in ieder geval een mentaliteit die we vaak tegenkomen. Ja. Ja. Uh, dat men toch niet zich vrij voelt om daar met collega's over te praten... Dat uh, leidinggevenden uh, nou, daar ook conclusies uit trekken. Dus dat je bij wijze van spreken, uh, weggezet wordt in een administratieve functie. Ja. Uh, als je niet meer goed functioneert. In plaats van goede hulp te zoeken. En uh, op tijd uh, te zorgen dat iemand weer goed kan functioneren. Hoe kijkt u naar de berichten uit, uh, uit Londen trouwens? Nou vreselijk. Ik denk ja. uh, daar krijg je toch wel een klap van mee. Ja. Um... U, zegt ze, u, u zei net van uh, uh, mensen gaan respectlozer met de politie uh, om. Uh, nu kan ik me voorstellen dat uh, daar bij de opleidingen uh, de ook rekening mee gehouden kan worden. In, in die zin kan je een, een beginnend politieagent ook uh, psychisch voorbereiden. Ja, dat, dat kan. Uh, Gebeurt dat ook? Ja, er is het zogenaamde programma eh, Professionele Weerbaarheid eh, ontworpen door de Politieacademie. Dat gaat over fysieke weerbaarheid. Zorgt dat je in een goede fysieke conditie bent, maar ook over mentale weerbaarheid. Je kan mensen trainen, maar hoe goed je ze ook traint, er zullen altijd eh, mensen zijn die, waar het net te veel bij is. En dat is niet omdat je wat je bent, maar dat is omdat dat nou eenmaal gebeurt met mensen als je iets te veel meemaakt. Nou, ik noem maar iets. Je hebt een heel weekend uh, keihard gewerkt. Uh, van alles, uh, allerlei incidenten meegemaakt. En dan kom je bijvoorbeeld in zo'n brandend huis in Hoofddorp. Dan, ja. dan, dat doet je wel echt iets. Ja, ja. En dan voor dat salaris ook nog eens. Twan Driessen, hartelijk bedankt. U bent directeur van de politiepoli. Bedankt voor de komst naar de redactie van WNL. Condooms, kroketten, sigaretten, blikjes, chocoladerepen, kaassoeflees, geld... Ach, we trekken het allemaal uit de muur met die handige apparaten. In België gaan ze een stapje verder. Daar over de grens kan je in Antwerpen vanaf morgen in de discotheek... ook schoenen op die manier kopen. Uh, bedenker van de automaat is Nora Bedelats, als ik het goed uitspreek. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Hoe gaat het met jou? Nou, Heel goed. Uh, hoe gaat het met het apparaat bij u? Want, want, want u heeft dit bedacht. Inderdaad, het is een concept dat ik uh, zelf mentaal heb gecreëerd... En uh, vanaf donderdag zal uh, dit ook manifesteren in de discotheek in ja. Antwerpen. L Leg uit, hoe werkt dat? Uh, ja, hoe werkt dat? Ik ben eigenlijk op het ideetje gekomen, ik, heb, ik ben klein van gestalte, dus ik heb altijd hoge hakjes aan. Ja. Maar ballerinas in mijn handtas bij, moment, met momenten dat ik dat vergeet, met gevolg dat het feestje is afgelopen voor mij, want met pijnlijke voeten kan je je niet echt amuseren. En zo ben ik eigenlijk een ideetje bijeen gaan ramen van... waarom zou ik geen automaat plaatsen in een discotheek? Ja. En heb ik contact gezocht met discotheek De Nox in Antwerpen. Zij gaan akkoord en vanaf donderdag lanceren wij ons project. Oké. Okay. En ik heb, ik, ik, ik heb maat 44, 45. Ik weet het niet zeker. Die heeft maat 44, 45. Ja, dus dan doe ik voor de gok. Doe ik dan toch goed, maar 45? Hè? En dan kom, uh, komt er een paar schoenen uit met de maat 45. Blijkt toch te groot te zijn, terwijl ik dan 44 nodig heb. Kan ik? Hoe, hoe moet ik dat oplossen? Nee, we hebben dus van elk schoentje staat er één schoentje uit en die kan je dan passen. Dus je kan op voorhand wel passen van ja, zit hij goed, zit hij niet goed. En dan oh. weet je ineens welke maat van jou is. En die neem je dan uit de automaat. Je steekt 12 euro. We hebben een biljettenlezer, een briefje van tien en een muntstuk van twee in de, in de automaat. U opent het deurtje en u kan uw ballerina nemen. Twaalf euro, ja, zijn, zijn, schoenen, zijn schoenen zo goedkoop daar in België? De schoentjes in België zijn niet zo goedkoop, maar de schoentjes bij mij in de winkel zijn wel goedkoop. Ik hanteer oh. hier ook in mijn winkel een Turnhout alles aan 12 euro. En het zijn prachtige, stijlvolle, kwalitatieve schoentjes. Okay. En, en, en komt u ook nog naar Nederland? Dat ze niet enkel voor de discotheek gaan dienen, maar dat ze die door de week ook gaan dragen. Dat heb ik al lang gemerkt. <laughs> en komt u ook naar Nederland met, met, met, met deze schoenenautomaat? Dat is absoluut de absolute bedoeling. Wij gaan ons niet beperken tot België. En uh, dit, de, dit is de eerste automaat die wordt gelanceerd in Antwerpen. Maar wij zijn, uh, zoals we hier in België zeggen, volle vak <laughs> bezig met het uitbreiden. Helemaal goed. Hartelijk bedankt. Dankjewel, u wel. Succes. Dank u wel. 150 jaar oud worden. We halen het nu nog niet, maar in de toekomst moet het makkelijk te doen zijn. Blijkt vanavond in uitgesproken WNL. Een aantal wetenschappers die dat zeggen. Eindredacteur Ben Min, goedenavond. Hallo. Hoe oud ben je zelf? Moet ik dat hardop zeggen? 44. 44. En hoe ga je 150 worden? Ja, dat is de grote vraag. Dat vanavond uh, in uitgesproken WNL uh, uh, gaan we op jacht naar de heilige Graal, hè? Want dat is het. Eeuwig leven. En... Uh, ja, dat is heel ingewikkeld met gentechnologie en dat soort dingen. Maar het leuke van het verhaal is dat er nu al mensen geboren worden. Op dit moment worden mensen geboren, kinderen geboren... die 150 jaar kunnen worden. 150 jaar, het zou mij niet leuk lijken trouwens. Lijkt me hartstikke leuk, want er is nog iets leuks. Je wordt namelijk niet een bejaarde met allerlei slangen en buizen en een rollator... maar ook het verouderingsproces wordt vertraagd. Dus je bent 100, maar je voelt je 30. Met minder impuls. Dat zeker. Ja. Uh, maar als we allemaal 150 worden, dan krijgen we toch een probleem. Nou, daarom hebben we ook vanavond een futuroloog uitgenodigd, Paul Ostendorf. En die heeft, uh, we gaan zelfs een stapje verder met hem... wat gebeurt als iedereen duizend jaar wordt? Want we hebben ook een wetenschapper die dat beweert. En um, ja, dan zou je denken, de wereld wordt heel vol. Uh, waar gaat iedereen wonen? wonen? Um, hoe gaan we eten? Uh, waar moet iedereen geherbergd worden? Moeten we een kloning beginnen op mars? Nou, die vraag gaan we vanavond aan me stellen. En vanavond natuurlijk weer een jonge hond in de serie. Ja, dat is Erik Hensel, multitalent, noem maar even. Hij doet van alles, heeft een webshop waar hij overhemden op maat gemaakt verkoopt. Hij, heeft een, uh, hij is net gedeputeerd met een boek. En hij uh, heeft een website waar hij allemaal jackass-achtige <laughs> streken uithaalt. Dus uh, ja, dat vind ik leuk. In deze bar tijden iemand die ambitieus is en vol energie aan het ondernemen is. Ja, en aan wie wordt hij gekoppeld? Hij wordt gekoppeld aan Yves Geiraat, de organisator van de Miljonair Fair. Hartelijk dank. Ben Min, uitgesproken WNL, vanavond rond de klok van half negen op Nederland 2. Joey Smeets heeft haar eerste jeugdboek geschreven. Ik heet Olivia en daar kan ik niks aan doen. Ja, Wat u met die informatie moet, uh, dat kan ik me voorstellen dat u dat afvraagt. Het gaat er zo meteen over in Kunststof, namelijk op deze zender. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Fijne avond. Meer Avondspits, omroep wnl.nl. Het laatste nieuws. Er worden dus, uh, voortdurend uh, sirenes her in de stad. De jongeren op straat die trokken al vernielend en plunderend door de stad. Ik heb dit heel klare message voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze wrongdoing en criminality. Je zult de volle full van de wet voelen. Er zijn zoveel mensen die zich vervelen hier in Nederland ook. Dat is toch geen reden om dan de boel in de fik te smijten? Maar... Oh, fucking hell.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 Vanavond, tien voor half tien, Avro, Nederland 2. WorldTicketcenter.nl. Verkozen tot beste vliegticketsuit van Nederland. WorldTicketcenter.nl. Dit is Radio 1.